De rechtszaak tegen Fouad El is van start. Hij is de man die in 2023 in Rotterdam zijn buurvrouw en haar dochter doodschoot en daarna een docent op het Erasmus MC vermoordde. De rechtszaal zit vandaag vol met nabestaanden. Maar het verhaal van de verdachte wordt ze regelmatig te veel, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel. Dat gaat dan vooral op het moment dat hij doet alsof hij iets positiefs heeft gedaan door minder slachtoffers te maken. Het aanvankelijke plan was nog veel meer doden maken. Misschien zelfs iedereen die keer verkeerd heeft aangekomen aangekeken daarop de opleiding dood te schieten. Hij heeft het minimale gedaan, zegt hij. Hij heeft eigenlijk in zijn eigen belevingswereld goed gedaan... door erger te voorkomen. Uh, dat, uh, dat leidt tot emotie in de zaal. had El zei dat hij het plan om mensen te vermoorden bedacht... nadat hij te horen kreeg dat hij nooit een diploma zou krijgen. El deed de studie geneeskunde... omdat hij al sinds zijn vijfde dokter wilde worden. Vandaag is het 80 jaar geleden dat vernietigingskamp Auschwitz werd bevrijd. Dat wordt in Polen herdacht en ook in Nederland...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 De oorspronkelijke boom bij het achterhuis was ziek en knakte bij een storm in 2010. Van de Anne Frankboom zijn allemaal zeilingen gemaakt. Die zijn over het land en de rest van de wereld verspreid. En veel katten gisteren in Nijmegen. Die waren met een van hun baasjes op een wereldshow afgekomen. Een soort kattenkeuring. Voor een wereldkampioenstitel moet een kat worden gekeurd door experts van een ander continent. Dus de keurmeesters kwamen uit Zuid-Afrika. Er waren meerdere winnaars in allerlei categorieën. Ook de poes van deze vrouw. Ze is eerste geworden vanwege haar kleur. Ik ben wel trots op mijn poes. Ja. Gefeliciteerd. Dankjewel. Hoe ooit de kat? De poes heet zitter Angel Sabrina. Ja, een andere winnaar heette gewoon Fred. Het wordt de laatste tijd wel wat rustiger op dit soort kattenshows. Omdat er ook kritiek op is. Het zou niet diervriendelijk zijn. Het weer flink wat zon. Er staat wel een harde wind. Mijn graad of 11. Morgen helaas minder zonnig. Er vallen in de loop van de dag wat buien. En het wordt max 9 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand bij de ANWB. De A9 Alkmaar richting Amstelveen is dicht bij de Wijkertunnel. Dat komt door een ongeluk. Het verkeer wordt omgeleid via de Velzertunnel de A22. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag.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 helemaal goed komen zo, zo meteen. is het. Zo ja, is het. en uh, tegenover mij. Marco, goedemiddag Marco. Goedemiddag. Ja, het uh, is volgende week de uh, week van de proëzie. Van, ja, van de poëzie, hè. De uh, poëzie. Ja, oh, ja, ik zeg ja. ja, vandaag is poëzie. Zo, zo, ja. zo, zo ja. ben ik er al aan gewend. Uh. Ja, ik ga dus, het uh, niet <laughs> allemaal toe eigenlijk. Nee, nee, het scheelt heel weinig, maar uh, ja, de week van de poëzie. En uh, wat gaat er in die week uh, zo gebeuren? Wat Dan gaan we, we films dat? kijken, Rob. <laughs> Ja. Nee, maar zijn, zijn, ja, er, dat zijn, er, zijn er bijeenkomsten dat er mensen uh, de, de, de poëzie hebben... de middagen, ja. dat er ook uh, voorgelezen wordt, voorgedragen... moet je dan zeggen, natuurlijk. Uh, ik geloof dat er in de bibliotheek uh, wat staat te gebeuren. Oké. Okay, in nou. de Week van de Poëzie. Dat is en, uh, rond 14 janu februari, he, Valentijnsdag... Uh,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 Met lijfelijkheid. Ja, nee, ja. ja, het begint langzaam wat te worden. <laughs> zo, oké. <okay. laughs> nou, nou ja, maar vandaag hebben we weer een stuk uh, poëzie. Ja, romantisch. En zo hè? vlak voor de, de week van de poëzie hebben we proëzie bij uh, ZFN. Ja. En het is een uh, romantisch stuk. Ja, ja, ja het is, uh, um, ik heb het ooit wel meegemaakt. Maar het, uh, ik heb tegenwoordig geen vriendin.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 Yeah, I really wanna be there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 Deze uh, nieuwe single van uh, de Nederlands band Ronde en I Believe in Love. Altijd een uh, mooie joehoe. We gaan naar het uh, sportveld uh, toen, uh, van uh, Permanent. Uh, daar daar uh, is uh, Piet Pijper aanwezig voor de tweede half van uh, de wedstrijd. Ja, Piet. Nogmaals, goedemiddag. Hoi, hier uh, ja, zijn we weer. Hoe zijn we de kleedkamer uitgekomen? Veranderingen in het, uh, in het uh, veld, of niet? In ieder geval is uh, zeg maar, Lafayette de Boom, die was uh, voor de rust. Die is inderdaad in de rust vervangen door uh, Jelle, Jelle dus, uh, Maar uh, het is veel erger. Dat, uh, inmiddels is het een kwartier gespeeld en we staan 1-1, want het was een voorzet van, uh, van, een, van, van Purmerend. Ik wou zeggen Muiden, we zijn in Purmerend. En uh, die, ja, die, die werd niet goed weggewerkt en uh, ter schot onhoudbaar voor de keeper is 1-1 geworden. Dus we zijn inmiddels dan zeg maar, ja, 18e minuut 1-1 en uh, ja, dus inmiddels zijn onze wissels er wel een beetje doorheen, denk ik. Dus en we, ja, we sterker maar we geven het nog niet op. Dus... Nee, maar ja, ja het... het... Dat kan gebeuren natuurlijk, maar we hebben nog even te, te spelen toch, Piet. We hebben, dus, uh... en, en, en we hebben een paar fitte jongens erin, leuke jonge jongens. Dus. Ik heb er wel vertrouwen in, het wordt inmiddels ook wat, wat donkerder allemaal. Je ziet ook dat er licht aangestoken zijn. Het is weer zo'n kerstavond, zo lijkt het wel. Ja, ja. <laughs> maar het moet nog een half uur en er staat 1-1. En uh, ik, zodra er wat is, meld ik me. Goed? Is, is goed Piet, en uh, bij ons okay. is de zon ook weg hoor. Dus uh, uh, okay, ik, uh, goed, wordt, wordt het ook meteen een stukje kouder. Nou, succes daar ja, ja. en we spreken elkaar weer. Hè? Oh, oh, oh. Ja, nee, het was een doorbraak van, uh, van uh, Purmerend. Yeah? En is een, een clash tussen de keeper en de, en de speler. Bal in de goal, maar... Die, die keurt hem af omdat de kieper oh. aangevallen is. Okay. Dus het blijft 1-1. Oké, okay. okay. gelukkig maar. Tot okay. zo. Oh, tot zo. Hoi. Uiteindelijk hebben we een nieuwtje over die uh, vermiste vrouw uit de uh, bandveld. En uh, uiteraard de Pitt Reporter. We combineren het allemaal, maar eerst nog even deze. Imagine me en you. ik doe. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love. En hold her tight. So happy together. If I should call you up. Invest a dime, and you say you belong he's to me. so Lose my mind. Imagine how the world could be so very fine, so happy together.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 Bij mijn schoonmoeder schroefjes in de muur te plaatsen. Jongens, ik wil mijn winkel terug. <laughs> ja, je, je wordt wel aan het werk gezet dan. Zo. Ik was wel de, ja, nee, ik, ik heb uh, mijn zusje die heeft een heel lijstje. Ik heb vrienden die hebben een heel lijstjes. Ik heb, ik heb nog nooit zo'n druk leven gehad. Ja, ja, en dan houdt de radio je ook nog be bezig. Want, uh, ja, maar dat is goed. Dat is ja, wekelijks we natuurlijk dat de, de Pit Report. Ja. En we hebben nog andere speciale uitzendingen die eraan gaan komen. Maar, uh... Ja, ik heb begrepen. Er zijn wel allemaal datums worden er geprikt. <laughs> Ja, ja. Al, dus, uh, Heb je er ja. wel wat over te zeggen? Of uh, prikken wij gewoon een datum nou, en dan ja, uh, moet je komen? Ja, maar prikken. Maar de eerste datum die het prikt is dat ik in Mond staat, Dus dan moet hij wel even een stukje gaan rijden. Ah, oké, <lacht> oké. Okay, okay. okay. Nou ja, een stukje <lacht> ja, rijden is ook uh, Daytona. En daar is uh, de 24 ja. uur race. Ja, daar is de 24 uur van Daytona. Dat begint... Uh, de, de, de, de, de jongens, en het is daar s'nachts ook nog heel koud. Dus we maken er maar een wintereditie van. Zullen we maar zeggen. Dus er een dikke jas aan. De, de Daytona, 61 auto's aan de start.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 63 uh, rijdt hij uh, Dat zijn natuurlijk wel de drie jongens Die uiteindelijk voor de prijzen moeten gaan vechten uh, Maar het is een heel Competitief gebeuren hoor. het zit allemaal heel dicht Bij elkaar, en 24 uur Het is natuurlijk, op een kwartje kan je hem vriezen, hè? En een uh, onderdeel van een kwartje kan een auto stuk maken Zeg ik wel op maar Zeker, en hoe gaat dat, heb je ook uh, Ja, je hebt steeds uh, courus, uh, wissels. Maar hoe uh, gaat dat uh, Tijdens die 24 uur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 uh, onder andere, uh, als je kijkt, uh, Danekiviat, die is natuurlijk bij Toro Rosso, en Red Bull zat, en die loopt master uit, te dus, uh, Ja, is, dat, dat ik... verhaal kennen Hij is vervangen, <laughs> zeg maar. Uh, ja, ja. Zeg maar vervangen, ja. ja. Maar je hebt uh, bijvoorbeeld uh, Pasco Verlein, die rijdt mee, die oh, Je ja. uh, vroeger bij Menor en Sauber gereden. Klopt. Sebastien, Sebastien Boudet, ja. uh, Pauliënsta, Force India. Je oh, wauw. Gretel Paul Pauliën, grote naam. Gisteren was het nog een heel... Ze, ze, was de oom nog op tv 30 vintje die in Haars rijdt daarmee. mee uh, 269 Scamprich rijdt deze man Philippe Massa rijdt ook wow, uh, Romer nou die kent hij niet dat is die man die uit het vuur liep ja yeah. Die rijdt ook natuurlijk de 24 uur. Is hij uh, helemaal goed hersteld trouwens? Van, uh... ja, ja, ja, ja. Die is uiteindelijk wel met een beetje uh, littekens op zijn handen goed, uh, goed vanaf gekomen. Gelukkig. En nog steeds snel. Uh, nou ja, bad boy. Kevin, Mag Kevin, Mag Kevin Magdessen. Ja. Hey hoor. Van Aars. Ja. Hij daar. Uh, we hebben Jake, uh, Jack Aitken, Die heeft ooit één wedstrijd uh, in plaats van de Hamilton uh, gereden toen hij ziek was ja klopt in de Mercedes dus, dus uh, Brandon Hartley dat was een Rosso rijden de Bill Stevens kent helemaal niemand meer reed voor Caterham kent helemaal niemand meer maar er zijn wel jongens die uiteindelijk allemaal Formule 1 gereden hebben uh,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 Nou Ja, met die natuurlijk Daytona, die wil je winnen. En die is natuurlijk al een hele lange start. Het is de 61 ste editie, hè? Dus ze het het rijden er al een tijdje. En uh, het, het is altijd wel een strijd geweest met heel veel Amerikanen Maar er rijden ook steeds meer Europese rijders daar. Uh, we hebben natuurlijk in feite ook uh, met onze Nederlandse uh, Indy Dontje, Nicky Katsberg rijdt er, rijdt er natuurlijk ook mee. Uh, Job van Uitert, alle Nederlandse jongens. Uh, Jeroen Blekenman heeft in het verleden daar heel veel gereden. Uh, dus uh, het is wel, uh, het is een beetje denk na normaal, de tweede 24 uur die je wel gewonnen wil hebben. Ja. Dus uh, dat, dat zijn, en ik zie natuurlijk er ook heel veel fabrieksteams, als uh, Porsche, Cadillac, BMW en uh, Lamborghini daar instappen als fabrieksteams. Uh, daar dan, dan dat doe je daar gewoon bij. Esper Marti zit er als fabrieksteam bij. Lexus uh, fabrieksteam. Uh, Ford is een fabrieksteam. er met een Mustang. Uh, dus uh, de al fabrikanten zien er we toch wel als een hele grote wedstrijd. En het uh, uh, GT-team GT van uh, Max uh, Verstappen die rijdt ook uh, mee uh, met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 Maar volgens mij zit er geen T-team van Max zit er niet bij. Tenminste, ik heb ze niet op de lijst gestaan. Oh, oké, oké. Ik heb geen idee. Al nee, dan gaat u als... zelf, af... zelf weer rijden waarschijnlijk. Dat, op ja, dan gegeven... gaat hij zelf weer rijden, ja. <tieft> nou ja, ja kijk, dat hele simrace wat zij doen, is natuurlijk in feite echt een 24 uur wedstrijden. Want je mag er ook geen foutje maken. Maar ja, het gevoel tussen op zo'n simulator zitten, dat kunnen die jongens beter. En echt in de auto is toch een beetje anders. Dan komt er toch wat meer kijken, een beetje Er is alleen maar de geur <tieft> van de remmen en dat soort dingen.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 Oh, maar dat is wel waarschijnlijk zo'n ding wat helemaal uh, op meneer gaat. Ja, helemaal complete auto uh, is ja, het dan in ja, ieder geval. Ja, dus, ja, dat, niet meer, dat kan je niet meer vergelijken met de, huistuin, de huistuin, uh, simulator die thuis aan de keukentafel staat, zeg maar. Ja. Uh, die, die, dat is wel een heel ander verhaaltje. En da daar krijg je ook inderdaad, als je redt, dat je ervoor wordt geduwd. En als je de hoek op gaat, dat je netjes meegaat. Uh, dat zijn serieuze. Kijk, die, die race simulator die bij de, de F1-team staan, dat zijn ook serieuze dingetjes hoor. Dat is niet. Uh, dat kan je bij niet vergelijken. En wat je, wat je bij Siggo uh, zag uh, bijvoorbeeld uh, in de studio... Ja, maar dat beweegt de stoel niet. Dat niet? Oké. Okay. Nee, dus uh, dan, ja, dan heb je ook geen gevoel dat je ook om gaat. Jij ziet het op je beeld, maar dan gaat je hersenen toch anders uh, mee, mee om. Ja. ja, ja. Uh, ik heb vroeger bij uh, bedrijf Fokker heb ik in een uh, echte uh, flight simulator gezeten. Nou, daar ben je goed misseling in hoor. <lacht> in je <de> verkeerd landen. <lacht> ja, dat wil ik uh, echt geloven. <lacht> ja, en als je er buiten stond, was het heel indrukwekkend. Want dan zag je die hele kopplit van dat vliegtuig. Dan zag je alleen maar om met die hydropische slangetjes en toestanden op en neer gaan. als een rekhuis. Dus uh, ja. Dat was, was sowieso indrukwekkend om te zien. En uh, zo heb je ook echte race simulator natuurlijk met de auto's. Ja, zeker. Ja. Hey, en nog één vraag uh, voordat we gaan afsluiten. Want we hebben ja. alweer uh, ruim negen minuten achter uh, oh, de kiezen ja, nu. ja, ja, wat een klesmeer. Ja, en, uh, maar uh, ja, je bent natuurlijk onlangs gestopt met uh, Autopassion uit uh, Beverwijk. Ja. Hoe ja. is het daar nu uh, in het uh, Beverwijkse? Heb je alles al, uh, uh, zeg maar, uh, leeg daar, of? Uh, morgen gaan we uh, de raceauto's allemaal overstellen. Dan gaan we vier race auto's morgen gaan we weghalen en uh, op een andere locatie zetten. En dan uh, staat er buiten een koffiezetapparaat er niks meer.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 Gaat. Dus uh, er, komen, er komen hele andere activiteiten dan daar. Ja, zeker, je, zeker. Nu, nu werden de mensen moe voor mij. Nu moeten ze op de toestellen. <laughs> ja. de toestellen. Hey. <laughs> maar Renou, je had wel altijd een veilig plekje daar, <laughs> <he>? toch? <laughs> ja, een dus, uh, top, top plekje. Ja, top plekje. Top plekje. Ja, heel, plekje. heel veilig, ja, heel veilig. Zeker weten. Ja.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 ja, geweest eigenlijk, zijn, ja. Eigenlijk kon hij in het museum in, ja. Maar er, echt een bikkeltje met echt allemaal oude techniek erin. Hij valt wel vandaan. Hij, hij kwam thuis uit halen bij Capitino vandaan. Oh, dus, op, op de zeilweg. Op ja. Ja. ja. Daar kwam vandaan. Dat klopt. Nou, oh ja, daar kwamen toen al die kasten vandaan. Ja, ja, ja, allemaal met zijn stikkertje ja. erop. Uh, ik weet het maar wel. Maar kwaliteitje dus, hè? Ja, nooit, nooit fout gedaan. Ja, ik heb het verkeerd op Haar geslagen, maar hij heeft het altijd gedaan. Altijd. Top, hè?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 het seizoen komt eraan. Precies. Over een paar weken ja. zijn we alweer aan het uh, voorbereiden. voorbereiden. En, het voorbereiden. en, en die binnen. auto's die worden half februari of zo toch? Uh, ja, dan gaan we eens even kijken of, we, of er nog een beetje leuke kleuren, kleuren gaan komen. Dat soort dingen. Dat het weer een beetje spannend wordt. Want ik vond het, het laatste jaar best wel een beetje saai. In die Fimbolene moeten we meer kleurtjes in. Ja. Dus, ja, ja, in Londen worden ze allemaal tegelijkertijd gepresenteerd, toch? Is, dat is ja, en, toch definitief?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 We kept each other up under a ceiling full of stars. These days, these nights, changing my, my, my mind. Set on oh, you, I'm not afraid to say it. To say I do. Every time I'm telling you, baby, you will never find another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 Maar uh, ja, hoe is het daar uh, Piet? Nou ja, niet goed hè, niet goed. We hebben natuurlijk in de 15e als we een strafschop tegengekregen. En dat werd 2-1. En daarna is het wel, we proberen we wel aan te zetten. Maar we, we hebben niet echt de kans om die gelijkmaker er echt in te schieten. We zijn in de laatste drie minuten aanbeland, denk ik nu. En we, we proberen alleen de aanval te zijn. Maar, maar ook die, die, de Turmren komt af en toe gevaarlijk uit. En daar zou ik maar de kans dat daar nog een doelpunt valt. Oh nee, net niet. Santen gaat er in de aanval op zoek naar de gelijkmaker. Dat is 2-1-8 wat ik zeg. Een beetje ongelukkig strafschop. Ja. ja. Was het man... wel terecht uh, dat hij gegeven werd? Nou, ik zag... Hey, hey, hey, hey, hey, oh, oh, oh. Ja, ik zag langs de lijn, Het hoor en er is een uitbal op niet. En de man van de tegenpartij vlacht uiteraard vlagmogelijkheid uit, maar De lijn is nogal dik, maar hij was er niet overheen. Kijk, dus zo, ik ik ja, zo, zo kunnen we ook winnen, natuurlijk. Het, ja. Ook winnen. Ja, ja, nee, maar goed. Ik begrijp dat wel de ja. laatst, het gaat op zo'n laatste minuten. Maar we zijn achter, en dat is natuurlijk niet goed, gelet op de stand van de ranglijst helemaal niet. Maar nog, we hebben nog, oh, hoe, nog in de aanval. Pas Vries geeft voor voor de goal, hoge bal. Dan zitten allemaal die grote mannen. Oh, nee, we schieten hem weg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 Je oh, hebt het al, al ingepakt? Oh, ja. ja, Ja, ik heb al ingepakt. Ja. Ik ga lekker gauw naar huis. De hond uitlaten. Snel de hond uitlaten. Ja. Koken, eten? Uh, koken weet ik niet. Ik denk <laughs> dat ik uitgekookt okay, ben. Oké, Uit, je bent uitgekookt. Ja. Ja. ja, dat uh, verwachten we wel van je. <laughs> nou ja, zometeen veel plezier met Fred. Hij is er zometeen weer met Entertainment Vuur. Kan ietsje later worden. Voorwege dat hij uh, met Autopech uh, langs uh, de kant uh, staat. Maar we gaan nog een uh, plaatje draaien voor het nieuws. Dat is de nieuwe Sean West.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 Now. Love me now, yeah, love me now, baby, love me now.